10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Het laatste half uur van de poolfase van dit EK. Julian Assange is gevlucht naar de ambassade van Ecuador. Het nieuws, het RvB. De Canadese pornoacteur die onder meer wordt aangeklaagd voor moord en kannibalisme zegt dat hij onschuldig is. Luca McNotta is in Canada op vijf punten aangeklaagd. Morgen wordt het verzoek behandeld om hem te laten onderzoeken door een psychiater. De acteur van 29 wordt ervan beschuldigd dat hij zijn minnaar, een Chinese student, om het leven heeft gebracht. Hij zou van diens lichaam hebben gegeten en delen ervan hebben opgestuurd naar kantoren van politieke partijen en naar een aantal scholen. Ook heeft hij een filmpje van de moordpartij op het internet gezet. De psychiater moet beoordelen of Magnotta toerekeningsvatbaar was. Wikileaks-oprichter Julian Assange is gevlucht naar, gevlucht naar de ambassade van Ecuador in Londen. Ecuador zegt dat Assange politiek asiel heeft aangevraagd... en dat het land erover denkt hem asiel te bieden. Groot-Brittannië wil Assange uitleveren aan Zweden. Justitie daar verdenkt hem van verkrachting en aanranding van twee vrouwen. Het Rode Kruis zegt dat bij gevechten in het noordoosten van Nigeria... zeker 25 doden zijn gevallen. De radicaal-islamitische secte Boko Haram zou sinds gisteren aanvallen hebben uitgevoerd door politiebureaus... en posten van het leger in de stad Damataru. Daar geldt een uitgaansverbod. Zondag werd door Boko Haram een reeks bomaanslagen uitgevoerd... op kerken in een aantal steden in de noordelijke deelstaat Kaduna. Daarna braken gevechten uit tussen moslims en christenen. Het precieze dodental is nog steeds niet bekend... maar er zijn berichten dat bij die explosies... en de daaropvolgende vergeldingsacties zeker 70 mensen zijn omgekomen.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, mochten ze zich nog willen inschrijven voor de verkiezingen... dat kan niet meer, want de termijn is verstreken. En wie gaat er door naar de kwartfinales van dit EK? Engeland, Frankrijk of Oekraïne? Hier zijn Herman van der Zand en Robert Reder. Eerst maar eens Engeland, oekraïne Frank Wielaert, wat moet Oekraïne nog doen om door te gaan naar de volgende ronde nu? Ze 1 al staan. Twee goals maken en uh, er was er bijna eentje. Milevski uit buitenspelpositie, dat dan weer wel. Maar helemaal vrij voor Joe Hart. Na een korte corner van Oekraïne kopt hij de bal hoog over de goal van uh, de Engelsen heen. Daar had de 1-1 uit voort moeten komen. Simpelweg omdat de assistent scheidsrechter dat dan had toegelaten. Want die stak geen vlag omhoog. Maar uh, de bal was niet tussen de palen. Dan kan hij er natuurlijk ook niet in. De ruimtes worden nu veel groter. En Engeland lijkt daarvan het meest uh, toch te profiteren. Het tempo gaat omhoog. Dat moet natuurlijk omdat Oekraïne uh, dringend op zoek moet naar twee doelpunten tegen Engeland. De Engelsen staan voor de die goal van Rooney naar rust. Ze zijn een uur aan het voetballen. Rooney heeft al wel kansen gehad om de 2-0 uh, te maken. En, uh, met name uh, achter de verdediging van de Oekraïne ontstaat nu heel veel ruimte. En daar zie je voortdurend uh, Rooney welback in uh, opduiken. En dan is het nog maar een kwestie van wachten op die paas die of van Jong moet komen of van Gerrard moet komen. Voordat die goal van de Engelsen valt en daarmee alles beslissend is. Daar komt Oekraïne voor de 1-1 Oekraïne. Joe Hart en uiteindelijk is het Terry die de bal van de doellijn afhaalt. Alsof hij dat nooit anders gedaan heeft. En eerlijk gezegd, ik weet niet beter dan dat als de doelman van het team waar jo John Terry in speelt... verslagen is dat John Terry dan een bal van de doellijn afhaalt. Daar was de 1-1 van de Oekraïne eigenlijk. Waar het niet dat John Terry Engeland voorlopig redt en Frankrijk niet te vergeten, want zolang Engeland voorstaat... is er voor Frankrijk met die achterstand ook niets aan de hand. Maar het is gezegd, Oekraïne maakt tot nu toe nog alle kans. Want ze hebben de kansen al wel gehad. Nu alleen nog doelpunten maken. De Engelsen zullen hier toch wel behoorlijk nerveus van zijn geworden. Die hele grote kans die Davids kreeg door John Terry van de doellijn gehaald. Daardoor staat Engeland nu nog altijd met 1-0 voor. Maar dat mag een klein wondertje heten. Ja, je zei het al, Frank, de Fransen kwamen uh, op achterstand. Vlak voor die prachtige goal van uh, Slatan, uh, Ronald van der Geer. Zit er die Fransen aan? Die bal zit erin. Sorry. Wat zei je? Ja, het... Ik hoor Robert alleen praten. Ja. Dan. Wat, zei, wat zei je? Ja, dat klopt. Omdat wij hier op twee schermen zitten te kijken. En uh, even Frank Wielaert. Uh, Frank, jij zit ook mee te kijken. Ja. Die bal zat er gewoon in. Ja hoor, hij zag net geen buitenspel. En nu is dus geen op. doelpunt. Ja. Nee, het klopt. Dus hij zag net geen buitenspel bij die kopkans van Milewski. Die assistent scheidsrechter van... Uh... Uh, en dat zou uh, meneer Kassay wel eens de finale kunnen gaan kosten. Dat zijn assistent niet staat op te letten. Want John Terry, ik dacht dat hij de bal van de lijn haalde. Maar haalde hem er zeer duidelijk achter vandaan. Het had een doelpunt moeten zijn voor Oekraïne. Maar dat is het niet. En dus Engeland 1-0 voor. Uitgerekend ja. bij de Engelsen. Ja, ja, ja, natuurlijk weer bij de Engelsen. Ja, ja. Des te meer reden voor Frankrijk om een tandje bij te zetten... Ronald van der Geert tegen Zweden. Nou, ik hoop dat dat snel gaat gebeuren, want na 62 minuten staat uh, Zweden met 1-0 voor. Schot van Benzema hoog over, maar de kansen voor uh, de Zweden. Met name die Wilhelmsson, die invallen voor Bayrami. Die speelde een uh, prima tweede helft voor het uh, Zweedse helftal. Kreeg een mooie steekbal van Ibrahimovic. Dat is alweer een flink aantal minuten geleden. Dat wel, maar een redding van... Jurist was noodzakelijk. En vervolgens de corner. Een kopbal van Nee, niet een kopbal. Hij deed met de hak Melberg, de centrale verdediger. Op een corner van Kelström. En de redding die Jurist daarop losliet was miraculeus. Echt als een kat hing die in de hoek en tikte die de bal over de goal. En zo heeft de Franse doelman er dus voor gezorgd dat het nog maar 1-0 is. Maar Zweden speelt gewoon frank en vrij. Maakt zo hier en daar eens een overtreding. Dat is nu ook het geval met Wilhelmsson. De, creëren de, of de Zweden creëren de mogelijkheden. En de Fransen komen eigenlijk niet verder dan wat schoten van afstand. En als je zo kijkt is het bijna jammer dat de Zweden straks naar huis gaat. En geen deel meer uitmaakt van dit toernooi. Want zoals de Zweden nu spelen. Dat is alleen maar leuk voor het publiek. Maar leuk ook voor de neutrale kijker. Nu moet Isaacson overigens wel de zaak gaan organiseren. Dan komt de vrije trap aan voor de Fransen. Malouda is in het veld gekomen voor Ben Arfa En heeft zich ook voor deze vrije trap gemeld. Die komt vanaf de rechterkant. Alles wat een beetje kan koppen bij de Fransen staat in het Zassumgebied. Waaronder die lange diarra. Die door drie, vier mensen omringd wordt. Komt die vrije trap. Komt laag bij de penalty stip. Ribéry probeert het dan nog vanaf de rechterkant van het Zassumgebied. Maar het blok van de bek is goed. De linksachter Olson maakt er een corner van. Die is nu genomen Het God is er uiteindelijk van Nasri, maar gaat naast de goal van Isaacson. Het is nogal de 1-0 voor Zweden. Terwijl alle Engelsen aan de buis gekluisterd zitten... voor de wedstrijd Engeland-Oekraïne is in Londen. Wikileaks-oprichter Julian Assange gevlucht naar de ambassade van Ecuador. U hoorde het al. De minister van Buitenlandse Zaken van Ecuador zegt... dat Assange politiek asiel heeft aangevraagd. En dat zijn land het verzoek overweegt. Contact nu met correspondent Arjen van der Horst. Goedenavond, Arjen. Waarom vraagt hij nu pas om politiek asiel en deed hij dat al niet veel eerder? Ja, ja dat is niet los te zien van de uitspraak van de Britse rechter vorige week. Hè. Het Supreme Court had geoordeeld dat Assange uitgeleverd mag worden aan Zweden. Daarmee kwam een einde aan alle beroepsmogelijkheden... Eh, voor de oprichter van Wikileaks in dit land. Assange kan in principe nog eh, beroep aantekenen... bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Maar ja, het is maar de vraag of Straatsburg de zaak überhaupt in behandeling wil nemen. En daarmee kwam dat vertrek naar Zweden toch wel heel snel dichterbij. Dat moet ook Assange beseft hebben... en met deze daad probeert hij dus uitlevering te voorkomen. Ja, want hij wil absoluut niet naar Zweden, hè? Waarom niet? Omdat hij vindt dat hij geen uh, eerlijk proces kan krijgen in Zweden. Hij ziet het als een groot complot... Hè, dat Amerika achter de rechtszaak in Zweden zou zitten. Uh, het zou een truc zijn om hem via Zweden... uitgeleverd te krijgen aan de Verenigde Staten... Want, zo zegt Assange, de Amerikanen willen hem voor de rechter slepen voor Cablegate, het lekken van die honderdduizenden diplomatieke ambtsberichten in 2010. En Assange concludeert dan ook, dit is een politieke vervolging en daarom vraag ik ook politiek asiel aan in Ecuador. Ja, en in Amerika zou natuurlijk geen uh, malse straf uh, te wachten staan. Nu heeft hij dus de ambassade van Ecuador uitgekozen. Waarom? Ja, Wiki liet vandaag op uh, Twitter weten dat Ecuador hem in 2010 al uh, politiek asiel heeft aangeboden. Vandaar dus uh, deze keuze. Ja, en zoals je al zei, de Ecuadoriaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft al kort gereageerd. En ze zeggen nu het verzoek van Assange te bestuderen. Euh, heb, heb, heb je enig idee hoe die daar naartoe is gegaan? Is hij gewoon uh, met de auto naartoe gegaan? Dat is een hele goede vraag, want hij heeft een enkelbandje. Hè? Daar is ze uh, op boortocht vrij in het land. Er uh, zijn allerlei restricties voor zijn bewegingsvrijheid. Hij moest zich elke dag bij de politie melden. Hij heeft een elektronisch bandje, dus de autoriteiten weten precies... Uh, waar hij altijd zit. En de grote vraag is nu, hoe heeft hij kunnen ontsnappen... aan de aandacht uh, van de politie? Uh, want die wisten ook wel natuurlijk dat uh, vertrek naar Zweden... steeds dichterbij kwam en dat misschien Assange dus iets zou gaan doen. Dus die vraag zal ongetwijfeld gesteld worden aan de Britse autoriteiten. Oké, okay, uh, hoe schat je trouwens de kansen in dat hij in Ecuador asiel zou krijgen? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen natuurlijk. Uh, het, het feit dat Ecuador hem uh, al eerder asiel heeft aangeboden, althans dat beweert Wikileaks, dat zal hem ongetwijfeld helpen. Uh, maar dit gaat natuurlijk een enorme politieke rel veroorzaken. Uh, diplomatieke spanningen ook tussen Groot-Brittannië en Ecuador. Dus het is maar de vraag hoe, hoe dit tot een einde gaat komen. Maar ja, laat ook zien dat uh, Assange tot alles bereid is om maar die uitlevering aan Zweden te voorkomen. Okay correspondent Arjen van der Horst When was was I'm uh -huh. de krantenkoppen morgen in Oekraïne. Why, tell me why, ja, Anita Frank, Meijer. Frank Wilaert, Engeland, Oekraïne. Ja, hoe je het ook wens, het is toch gewoon een schande... voor de tweede keer op zo'n groot toernooi achter elkaar zo'n goal? Ja, het is, uh, het is zeker een schande. Het is ook niet dat je zegt van... nou, zou die wel, zou die niet over de doellijn zijn? Als je gewoon op één lijn staat... En eh, daar staan gewoon twee scheidsrechters. Als het goed is op één lijn, op die achterlijn... dan zie je heel duidelijk dat Terry, eh, hoe dan ook... te laat is om die bal uh, van de doellijn te halen. Die man dus het... kijkt er ook naar. We zien nu de herhaling. Ja, die staat, die man Beinlijn. staat van die kant ja. op te kijken. Dat is ja. ongelooflijk. En eh, die heeft het niet gezien. Een blogging die staat zich eh, sinds dat moment... alleen maar ongelooflijk boos te maken daar langs de zijlijn. En uh, de man die de goal maakte, Devic, uh, die is er inmiddels al wel uit. Het positieve nieuws is dan dat Shevchenko daarvoor is teruggekomen. Dan zullen ze uh, niet heel erg gerust op zijn dat Shevchenko er nu bij is. En hoe goed zal hij nog zijn met die uh, knieblessure uh, die hij ook nog heeft. Maar de Oekraïnse harten ging in ieder geval onmiddellijk sneller kloppen. Dat was wel duidelijk te zien ook bij de mensen op de tribune. Die kregen allemaal een gelukzalige glimlach toen Shevchenko het veld opliep. Maar bij de Engelsen zal het niet minder zijn geworden toen Theo Wolcott op datzelfde moment het veld opkwam. In de plaats van Milner. En dus zijn beide ploegen, zou je er kunnen zeggen, er normaal gesproken op vooruit gegaan. Maar Engeland nog altijd op die 1-0 voorsprong. Nu het schot van heel ver. Joe Hart verrast. En uh, dan is het Lescat die daar op het laatste moment de bal nog weg weet te halen voordat Milevski er uh, nog bij kan komen. Het schot van Konoplianka, van de middenvelder. Echt van nou 35, 40 meter was dat zeker wel. En Joe Hart had er bepaald niet op gerekend. Nu een hele slordige aanval van uh, de Oekraïners. Gerard zit er goed tussen. Bal niet onder controle, opgevangen. Krijgt de Engels een vrije trap mee. Ja, alles zit er nu ook wel in. Dat heeft ook uh, veel te maken met het feit dat het tempo enorm is opgeschroefd in dit duel. Er zijn dus wel degelijk kansen... met name voor Oekraïne... om doelpunten te maken. En eerlijk is eerlijk... ze hadden er inmiddels al wel twee in moeten zitten. Sterker nog, eentje zat er ook in. Maar het mocht dus niet zo zijn dat die ook telde van de heren Hongaarse scheidsrechters. Oekraïne doet er werkelijk alles aan. Sterker nog, ze maken ook de doelpunten die nodig zijn. In ieder geval eentje. Alleen, die telden dus niet. Engeland voorlopig gelukkig ermee. Want zij staan 1-0 voor. En ik denk dat Frankrijk er niet minder gelukkig om is. Dat is wel goed nieuws voor Björn Kuipers, denk ik. Want deze gaan de, de, de volgende kwartfinale niet halen, denk ik. Ja, deze, dit, is een, deze, dit, dit, dit is een serieuze concurrent natuurlijk voor Kuipers ja. voor een halve finale of een finale. Dit was een van de favorieten. Even kijken. Rooney, o, bal net van uh, de voeten. Gesnoept door Selin. Uh, Daar had hij eigenlijk uh, in plaats van aannemen gelijk maar op doel moeten schieten. Randje strafschoolgebied, had nou, het ook 2-0 voor Engeland geweest. Dan en is de wedstrijd alsnog voorbij. Maar inderdaad, uh, uh, Kassai is een van de grote kandidaten voor een finale plekje. Die kan hij nu op zijn buik schrijven. Een andere wedstrijd in de pool is die tussen uh, Zweden en Frankrijk. Ronald van de Geer, die van Ibrahimovic, die zat er in ieder geval duidelijk in. Hè? Ja, daar is uh, geen enkele twijfel over mogelijk. Die ging ze wat ook nog door het uh, net achter uh, de doelman van uh, Frankrijk, Joris. Dus... Nee, daar, is, daar zal niet over worden nagesproken in negatieve zin. Wel in positieve zin. Het is een uh, fantastische goal. Ik vind hem eigenlijk nog mooier dan die van Balotelli uh, gisteren. Maar staat dan Ibrahimovic. Gaat afscheid nemen van dit toernooi. In elk geval nog met een doelpunt. En staat in elk geval op twee doelpunten. Zweden staat nog steeds op 1-0 voor. Frankrijk blaft wel, maar bijt niet. Meldt zich met enige regelmaat wel in de buurt van het Zasdomgebied van de Zweden. Maar verder dan wat schoten van afstand komt men niet. En als men alles combineert, dan is het lastig doorkomen daar bij uh, de Zweedse verdediging. Melberg die staat daar natuurlijk als een huis daar achterin. Is een allerlaatste interland nu geknoei bij de Fransen en de uitbraak van de Zweden. Wilhelmsson vanaf de linkerkant benadert hij het strafschopgebied. Wilhelmsson gekomen voor bij Rami legt de bal bij de tweede paal. Daar staat Ibrahimovic. En die twee kunnen elkaar prima vinden. En je ziet ook aan de gebaren van Ibrahimovic... dat er een soort van wederzijds respect is. Want als Wilhelmsson een bal loslaat... dan is het applaus en onmiddellijk van de spits van Milan. En doelpunt te maken dus in deze wedstrijd. Nu kwam hij tekort. Kon hij de lange benen niet uitschuiven. En ziet hij de bal voorlangs de goal van de Fransen gaan. 1-0 is het dus nog altijd voor Zweden. We gaan het laatste kwartier in. Maar voor de Fransen is er dus eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Frank heeft het al een beetje geschetst. Men kan zich bij een nederlaag van Oekraïne en nederlaag tegen Zweden permitteren. Maar voor het goede gevoel richting de kwartfinale zal je hier toch iets meer uit willen halen. Maar de Zweden spelen zonder druk. En die druk is dan bij de Fransen wel enigszins aanwezig. Maar het is allemaal wat voorspelbaar wat de Fransen doen. En zoals ik al eerder zei, met name toch het schieten van afstand. Maar de combinaties, Nasri, uh, Benzema uh, met Ribéry. Misschien wel de gouden driehoek van de Fransen. Het zit er allemaal niet in. En er zit er eigenlijk altijd wel weer een Zweedsbeen been uh, tussen. 1-0 is het dus in de 76ste minuut in Kiev. Dus 1-0 voor Zweden. Volgens Groenendijk... Uh... Ja, dikke goal. Ik wil een halve meter, een meter over de lijn. En, uh, en die man die op de lijn staat, ongeveer vijf meter daar vandaan, die ziet het niet. Ja, dat is ongelooflijk. Uh, maar wordt Kassai daar dan voor afgerekend? Begreep ik dat dan? Dat kost hem de finale? Nou, dat weet ik niet. Maar ja. ik bedoel, het zijn teams volgens nee, mij die, is, uh, die daar optreden. Dus het is dit... onvoorstelbaar dat dit gebeurt nog steeds op, met dit soort toernooien. We hebben het ook al gezien in Zuid-Afrika met die goal ja. van, van ja. Lampert. Wat een zuiver doelpunt was. Ja, en nu gebeurt het weer. En die man die staat er met zijn neus bovenop. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat dat nog steeds kan. En dat we nog steeds niet overgaan op die technische hulpmiddelen. Want laten we hier nou alsjeblieft mee stoppen. Want die gasten staan nog voor Joker ook daar de hele avond. Ja, Filemon, uh, jij bent als sportliefhebber. Moet dit je toch ook aan het hart gaan als je dit ziet? Ja, ik vind het gewoon absurd. Gewoon camera's neerhangen overal. We, we hebben dat toch, we hebben die techniek. Ik, ik begrijp het niet, echt niet. Nee. Platini die was uh, ja. eerst voor, volgens mij, toen hij nog niet de baas was van UEFA. En nu begint hij een heel klein beetje terug ja, te krabbelen, geloof ik. Er zijn ook mensen die zeggen: ja, dat is de charme van het voetbal, het hoort erbij, maar de belangen zijn zo groot. O Oekraïne huilt nu. En hij had toch al uh, kansen om, uh, om te scoren. En dan gebeurt ook nog zoiets. Ja, dan knakt zo'n ja, ploeg. Charme van het voetbal Ja, dat, wordt gezegd. De, de, de dat hele, wordt gezegd. Alles wordt volgepleurd met, met digitale reclames. En er kan niet één cameraatje hangen om te kijken of het een doelpunt is. Ja. Of niet? Moet je je voorstellen met het wielrennen... dat er dan een scheidsrechter bij de streep zit te kijken... als die wielrenners eroverheen gaat... <laughs> Alle 200 eh, af, af, afstrepen. Dat is gewoon niet voor te stellen. Hey, het is onvoorstelbaar, ik ben het met je eens. En wat ook opvalt is dat uh, zowel Engeland als Frankrijk... Eh, die spelen met vuur. We hebben het gisteren al gezien bij de Spanjaarden. Of is het, is het gewoon simpelweg het feit dat ploegen niet meer echt kunnen domineren... en dat het verschil tussen de landen eigenlijk heel klein is. Ja, waarom wordt het met vuur gespeeld eigenlijk? Nou ja, oh, nee. dat je ziet toch dat, dat de Oekraïne heel veel kansen krijgt tegen Engeland. Dat Zweden, uh, dat notabene is uitgeschakeld... Uh, beter speelt dan Frankrijk. Ja, er zijn dus geen ploegen meer die, die een wedstrijd 90 minuten lang kunnen domineren... en, en ook dat resultaat daaraan koppelen. Dus heel opvallend. En, ja, dat, dat valt mij op. Wij, wij trekken de conclusies hier dat, dat landen met vuur spelen... maar misschien kunnen ze niet beter. Maar zie je Engeland of Frankrijk verrijken nog op dit toernooi? Gesteld dat ze doorgaan? Ja, de, zoals het nu staat um, is Engeland volgens mij nog poolwinnaar. Ja, dus dat zou zomaar kunnen. Dat dan de Fransen worden dan nummer twee en dan gaan die tegen de Spanjaarden spelen. En dan gaat Engeland tegen Italië spelen, volgens mij. Ja, dat zijn open wedstrijden. Engeland-Italië, dat kan alle kanten op. En Frankrijk-Spanje, ja, dat is een mooie pot natuurlijk. Een mooi affiche, als het zo is. Ja, dan schat ik die, die Spanjaarden toch wel wat hoger in. Ja, er was veel ophef vandaag over een internetfilmpje... waarop te zien is hoe twee agenten in Rotterdam geweld uh, gebruiken tegen een man. Die man die uh, wordt gearresteerd, uh, biedt op de beelden geen weerstand. En Het CDA heeft inmiddels uh, om opheldering gevraagd bij uh, een minister uh, opstelte. Giovanni Dambroek, uh, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt het filmpje gemaakt, hè? Uh, ja. ja. Uh, volgens de politie vertelt uw filmpje maar de halve waarheid... Want er is niet uh, precies te zien wat er aan vooraf ging. Maar dat heeft u volgens mij wel gezien. Ja, ik heb uh, alles uh, gezien vanaf het begin. Nou, en uh, uh, toch uh, denk ik voor de politie is, is het toch goed dat ik uh, niet vanaf het begin had gefilmd. Dan uh, hadden ze nu geen, uh, geen smoesjes eigenlijk. Want uh, ik heb verschillende dingen gehoord ook uh, de hele dag. Dat er, uh, over, over voetbal. Dat die man begon met vechten en al die dingen. Ja, maar wat is er wel dat... gebeurd dan? Ja, ja, die man lag gewoon te slapen. Die man was dronken en uh, sliep op de weg. Dus uh, dat was zijn uh, het slechte wat hij heeft gedaan. Dronken zijn en op uh, straat slapen. Maar meer dan dat heeft hij niet gedaan in wat ik heb gezien. Nee, maar oké, okay, even de feiten. Hij, hij ligt op de grond, hij ligt te slapen. De politie ja. komt eraan, een man en een vrouw. Ja, en dan? <laughs> ze, ze stapten uit hun uh, beursje alsof ze uh, een uh, inval zouden doen bij, bij iemand, zo haastig. ze liepen naar die man toe en uh, eerst vroegen ze van, um, uh, hey opstaan, maar ja die man is dronken of uh, hey, is slapperig, dus die man reageerde niet en uh, toen uh, begonnen ze met uh, die, die, die lange knuppels die ze hebben, begonnen ze die man uh, te slaan. Hmm. Toen uh, kwam uh, die man uh, een beetje bij, een beetje uh, maar. En uh, ging de politieagent, die mannelijke politieagent, een beetje te keren op die man. Ja, een uh, beetje te keren, wat voor dit Verbaal? Ja, of, uh... ja met uh, vuisten en schoppen en zo. Oh. Okay. Uh, ja, daarom zeg ik: uh, het, het is toch beter voor, voor hun dat de, de filmpje niet vanaf het begin. Uh, dat ik niet vanaf het begin had gefilmd. Het is wel iets en, uh, meer dan alleen maar proberen om hem wakker te maken. Ja. Ja. Uh, ja, op die manier, zo'n soort van wekker. Er zou ook en... nog traangas gebruikt zijn, dat verhaal gaat ook, klopt dat. Ja, ja uh, ze hebben die man uh, opgetild. En uh, toen, uh, zonder gewoon, die man deed helemaal niks... heeft die mannelijke agent weer... Uh, ja, weer, dan heeft die mannelijke agent... Uh, met traangas uh, gespoten in het uh, gezicht. En uh, toen begint uh, de filmpje eigenlijk, dan zie je die man... Met die tranga's uh, tegen de, de, de gebouw aan zo. Toen ging uh, die vrouwelijke agenda een beetje uh, schoppen en zo. Ja. En nee, u, u, u, u, u, u heeft vanaf vanuit, vanuit die man helemaal geen agressie uh, gezien. Uh, nee, hij, de man uh, kon. Ik denk als zelfs als hij dat wou, kon hij niet. Hij was, uh, denk ik, uh, helemaal buiten de wereld helemaal dronken. Ja. Hij, hij kon helemaal niks doen. Bent u, heeft u overwogen om er naartoe te lopen en te zeggen, waar zijn jullie nou mee bezig? Ja, als u die, die, ik weet niet of jullie die film hadden gezien. Uh, ik, uh, mijn uh, vriendin en nog een paar mensen, die schreeuwden wel. Maar je, je kan ook merken dat de politie ook niet eens reageerde naar die geschreeuw van... Oh, er zijn mensen die kijken niks. Ze waren gewoon bezig met hun ding. Ze, waren, ze zagen niet eens dat ik uh, bezig was met filmen. Ze waren gewoon druk bezig met zijn ding. En uh, ja, ik denk aan mijn kant kan ik zeggen van ja, als de politie die, die man zo maar gewoon in elkaar uh, uh, ging slaan. Wat zouden ze ook mogelijk met, met ons als tegenstanders doen? Want ja. zelfs tegen die uh, dronken man moesten ze ook uh, meer politie erbij halen. Dus er kwamen nog twee busjes Erbij voor één dronken man. Ja, u was ja. bang dat hetzelfde met u zou gebeuren, daar komt op neer. Ja. ja, komt wel op neer. Want ja, dus u durfde, niet, uh, u durfde niet in te grijpen, maar u durfde wel het filmpje op internet te zetten. Ja, uh, maar ja, ik durfde er niet helemaal dichtbij te komen. Maar ik, uh, na het filmpje hebben uh, ik en uh, nog een paar mensen ook tegen de politie gevraagd: van waarom slaan jullie die, die man gewoon uh, zomaar in elkaar? En uh, de vrouwelijke agent liet weten van... ja, jullie moeten met jullie zaak bemoeien. Dit gaat jullie niks aan. En toen had, had ik tegen de politie gezegd van... oké, okay, dan, dan zet ik die filmpje op je toe... en dan uh, zien we wel wat er gaat gebeuren. Want dan kan je niet zeggen van... nee, het is niet gebeurd. Ja, wat zeiden ze toen? Ja, ze, ze zeiden niks. Ze, ze hielden hun mond. Uh, ze brachten die man in de bus en ze reden weg. Ja. Ehm... Uh, um... Goed, ja. Heeft de politie al contact opgenomen? Nee, raar, maar waar. U bent zo'n tweede zo ste persoon dat, die dat me vraagt, maar nog niks. niks. Niks van de politie. Nou, wie weet gaat het nog gebeuren. Ja, ja ik heb geen probleem. Ik spreek alleen maar de waarheid. Ja. Dus ja. ze mogen bellen. Ja, duidelijk. Goed. Uh, dank voor uw verhaal, Giovanni Dambroek. Oké, okay. okay, graag. Rotterdam. Ja. Ja. Ja. Het is uh, half elf. aangeschoven voor de hoofdpunten van het nieuws is Freddy Tijn. Het Rode Kruis zegt dat bij gevechten in het noordoosten van Nigeria zeker 25 doden zijn gevallen. De radicaal-islamitische secte Boko Haram zou aanvallen hebben uitgevoerd op politiebureaus en posten van het leger. Zondag werd door Boko Haram een reeks bomaanslagen gepleegd op kerken. Bij gevechten die daarna uitbraken tussen moslims en christenen zouden zeker 70 doden zijn gevallen. Wikileaks oprichter Julian Assange is in Londen naar de ambassade van Ecuador gevlucht. Ecuador zegt dat hij politiek asiel heeft aangevraagd. Groot-Brittannië wil Assange uitleveren aan Zweden... waar hij wordt verdacht van verkrachting. Assange zegt dat de beschuldigingen politiek gemotiveerd zijn... met het doel hem uit te leveren aan de VS. Dat land heeft om zijn uitlevering gevraagd... vanwege het onthullen van honderdduizenden geheime overheidsdocumenten op Wikileaks. En de Canadese pornoacteur die wordt aangeklaagd... voor onder meer moord en cannibalisme, zegt dat hij onschuldig is. Morgen wordt het verzoek van Luca McNotta behandeld... om hem te laten onderzoeken door een psychiater. De acteur van 29 wordt ervan beschuldigd... dat hij van het lichaam van zijn minnaar heeft gegeten... nadat hij hem had vermoord. En delen ervan heeft opgestuurd naar politieke partijen en een aantal scholen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Welke luisteraar wint het tijd voor tijd horloge vandaag? Straks weer de spannende ontknoping van onze quiz. En tot vandaag konden partijen zich registreren voor de verkiezingen. En wij vonden twee bijzondere nieuwkomers. Eerst de ontknoping in groep, B, groep D, Engeland-Oekraïne, Frank Wielert. We zitten twee minuutjes voor het einde van de wedstrijd. 1-0 voor Engeland. En Oekraïne heeft flink gewisseld, maar het heeft het spel en het aantal kansen niet echt goed gedaan. Nu wordt er ook weer balverlies geleden. Engeland komt er af en toe ook met een aantal wissels uh, gevaarlijk uit. Nu bijvoorbeeld via Oxley chamberlain Een man die Rooney is komen vervangen. Maar daarachter is uh, Carroll, een andere invaller. Die welback is komen vervangen. Die ervoor zorgt dat het tempo weer volledig uit de wedstrijd gaat. Dat is ook in het Engelse voordeel natuurlijk. Jang die de bal diep legt richting de cornervlag. Maar daar is geen enkele medespeler. Boetko, ook al een invaller. Maar dan aan de Oekraïense kant. Die raapt daar de bal op. En dan moet Oekraïne enorm veel haast maken. De hele eigen helft oversteken. Dat doet de centrale verdediger Rakitsky. Die verslikt zich dan nog bijna in zijn tegenstander. En moet dus de bal afspelen. Timo Chok kan ook geen uh, tempo. Maken in de wedstrijd, Boetko aan de rechterkant helemaal overgestoken. Probeert de bal langs zijn tegenstander te spelen en dan langs Cole te rennen. Maar Cole is dan weliswaar oud, maar is nog altijd redelijk snel. En dus uh, wint hij dat sprintduel. Legt de bal breed in de richting van Lescat. En die schiet hem dan maar zo ver mogelijk weg. Doet hij ook niet eens zo heel erg onaardig. Oxley chamberlain zit er dan nog uh, aardig tussen. Carroll doet dan de rest van het werk door een slijding te maken. Op zijn tegenstander Jarmolenko. En uh, dat levert uh, Oekraïne geen uh, vrije trap op. Wel een ingooi. Maar dan tempo is wel volledig weg. Het overzicht is weg. De logica is eruit. En dat is allemaal in het nadeel van Oekraïne. Dat nog twee goals moet maken. Nazarenko ook al een invaller. Een man die uh, invaller. De eerste twee wedstrijden gewoon een basisplaats had... Nu uh, geen basisplaats. Balletje breed naar uh, Konoplienko. En uh, die moet dan de bal breed de bal gaan leggen. Maar uh, dat doet hij ook wel. Maar Jarmolenko schiet de bal over de goal van Joe Hart heen. Het is de zoveelste kans van Jarmolenko in deze wedstrijd. Waar hij niet zuiver uh, in afrondt. Dat is het vervelende voor Oekraïne. Dat als gasland zo meteen naar huis zal moeten. Want de 90 minuten zitten er nu wel zo ongeveer op. En Engeland staat voor met 1-0. En de Zweden kunnen met opgeven, Hoogdhuis, Ronald. Dat is nu met 2-0 voor. De tweede goal zit erin. Nadat hij eerst van de paal terugkomt, is Sebastian Larsson degene die de rebound benut. Actie Wilhelmsson, daar begint het allemaal aan de rechterkant. En dan wordt er in het strafschopgebied. ik zag even niet wie dat was, maar iemand van de Zweden schiet op de paal. En vervolgens komt de bal terug voor de voeten van Anders Swenson speler van uh, Elsborg. En uh, hij maakt aan uh, alle Franse illusies een eind. Want hij maakte de tweede voor de Zweden. Nadat uh, Frankrijk best mogelijkheden heeft gehad. Via de invallers met name Menes en Giroud. Maar of uh, over of naast of uh, op de voeten van uh, Isaacson. En dan komen de Zweden er zo heel af en toe nog uit. In eerste instantie dus. Want Wernblom is is trouwens ook in het elftal gekomen. In eerste instantie het uh, schot op uh, de lat. Dat uh, werd losgelaten door uh, een invaller aan de uh, Zweedse zijde, Holmen. En dan de rebound dus, zoals gezegd, ze voor uh, Svensson. Frankrijk gaat dus met een nederlaag naar uh, de kwartfinale. Zoals het er nu allemaal uh, naar uitziet. En de Zweden gaan naar huis, maar kunnen dat... Uh... Ja, terecht met een opgeheven hoofd doen. Twee doelpen te maken tegen Frankrijk en deze wedstrijd zit wel in de tas. Nog 2,5 minuut extra tijd. De laatste seconde meepakken bij Frank Wielaert, Engeland-Oekraïne. Je zit ook in de extra tijd al een tijdje. En die stand bij Frankrijk zorgt ervoor dat Engeland zelfs deze wedstrijd mag verliezen. En dan alsnog door is. Kleine nederlaag mag het leiden. Het staat met 1-0 voor. Maar als het 2-1 zou worden voor de Oekraïne nog... In die slotseconden op een of andere duistere wijze. Dan wordt Frankrijk uh, toch echt het slachtoffer. Maar uh, dat zal niet gaan gebeuren. Want uh, hier is het overzicht volledig weg. Ook op de tribunes uh, zie je dat de toeschouwers zich er wel bij hebben neergelegd. Dat het niet meer kan gaan gebeuren. Het heeft er even ingezeten. Zo rond het uur voetballen. Toen Oekraïne die goal maakte die niet telde. De 64 e minuut was dat. Daar rondomheen heeft Oekraïne genoeg kansen gehad om doelpunten te maken. Maar toen Blogging besloot te gaan wisselen was het eigenlijk voorbij. Engeland wint deze wedstrijd en gaat samen met Frankrijk naar de kwartfinale. Ook het tweede gastland Oekraïne, is uitgeschakeld. Roland van der Geer, ook bij jou al afgelopen, Zweden-Frankrijk? Dus nee, veel extra tijd bijgetrokken. Dus nog twee minuten in dit duel. En Frankrijk zal uh, proberen om in elk geval één treffer te maken. Een man die daar heel nadrukkelijk naar op zoek is eigenlijk. De hele wedstrijd al is Benzema. In zijn uh, ijver uh, wil hij nog wel eens uh, op goal schieten. En dan ja, over het hoofd zien dat er misschien nog wat andere mogelijkheden zijn. De Fransen hebben niet heel veel echt uitgespeelde kansen gecreëerd. Ik heb het al eerder gezegd dat er veel van afstand is geschoten. Uitgespeelde kansen misschien pas in de slotfase. Via die invallers Giroud en Menes. Wat wel nog uh, voor de Fransen gezegd kan worden. Twee hensballen in het strafschopgebied van uh, de Zweden. Eentje waarvan ik dacht, ja, nu kan ik me voorstellen dat de bal niet op de stip gaat. Dat was een duel tussen. Mekse en Melberg. Nou, daar kreeg Melberg de, hand, de bal wel op de hand via de kluts. Maar daar kon hij niet zo heel veel aan doen. Je kunt je eerder afvragen of Melberg niet een overtreding maakte op Mekse in dat strafstofgebied. Even daarna een hensbal van Kranquist. Waarvan ik dacht, nou, daar had hij wel op de stip gekund. Maar ook daar zijn de Portugese Proenza. Ik doe het niet. Wilhelmsson wordt nog weggestuurd. Rand buiten spel. Wilhelmsson richting Joris. En de Franse doelman is in dit 1 tegen 1 duel dan de winnaar. Er loopt nog wel een kleine blessure op aan het gezicht. Maar heeft de bal wel raast snel weer het veld in gegooid. Laatste aanval waarschijnlijk van de Fransen. Bij de Zweden dus een uh... Een speler, oudspeler van AZ binnen de lijnen. Wernbloem is gekomen voor het Toivonen. Waar Svensson is vervangen door Holman. En nog één aanval van de Franse Ribéry. Vanaf de linkerkant dribbelen, kijken, zoeken. Maar die Zweedse defensie staat de hele wedstrijd zijn mannetje al. En die zal toch ook in de slotfase geen gaatje toelaten voor de Fransen. Het draaien, het zoeken. Nee hoor, de Fransen komen er niet uit. De 94 minuten zitten erop. Het eindseaal van Provenza. De Portugees is daar.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 Ja, zo zie je maar. Ze hebben er toch voor gespeeld. En, en, en, en bepaald niet, uh, niet verkeerd, moet ik zeggen. Ik had het ook niet verwacht. Maar uh, ja, de Fransen die hebben wel wat huiswerk meegekregen. En uh, wij zijn dan met Nederland, uh, ik geloof, met de Ieren de enigen die uh, puntloos zijn. Ja, Filimon, uh, uh, geniet jij ook zo van die uh, Zweedse supporters als je te kijken Nou ja, ja, ik was meer naar Shevchenko aan het kijken. Want ik vind het zo mooi met voetbal, hè? Dat uh, mannen die zijn natuurlijk nooit echt aanrakerig en vrij. Soms homofoob, maar als het om voetbal gaat... die twee liepen gewoon echt een soort liefdesdansje uh, op te voeren. Die liepen elkaar helemaal te knuffelen. Ja, ze waren zich heel erg bewust van de camera volgens mij... die om hun heen draait. Ze kennen elkaar van onder de, de douche van, uh, ja. van uh, de wedstrijd. Ja. Hey, maar, maar volgens als je, nu, als je nu kijkt naar wie, de, wie er allemaal door zijn... Hè, naar, naar die kwartfinale, dat zijn eigenlijk wel gewoon de namen... die je daar uh, zo al vooraf kon opschrijven. En dan mis ik eigenlijk alleen Nederland. Ja, dat klopt. En Rusland enigszins. Ja, maar Rusland die, is Nederland de enige grote naam die uh, niet door is. Ja, dat hoort. klopt. Rusland had het natuurlijk uh, ook in eigen hand tegen die Grieken. Die hebben dat weggegeven. Um, en dan mis je uiteraard uh, Nederland. Dat klopt. En de rest van de favorieten zijn er allemaal bij. Dus ja, dat zegt ook wel iets. Ja, ja, ja. ja. Er zijn De, de kwartfinale zijn dan min of meer... Uh, die zijn bekend. Ja. Bekend, Sorry, min of meer. Die zijn gewoon heel erg bekend. Ja, Tsjechië speelt tegen Portugal. Duitsland tegen Griekenland. Engeland, Italië... En Spanje tegen Frankrijk. Ja, het zijn, het zijn, die laatste twee zijn een hele mooie wedstrijd. Ja, ja, dat, ja dat zijn krakers. Absoluut. Het zijn grote voetballanden die tegen elkaar uitkomen in de in kwartfinales. Nou, uh, ja, dat, dat, dat geeft ook wel aan hè, dat die landen er toch weer staan op het moment dat het moet. Nou, dat is normaal met Nederland ook wel zo. Dat is dit toernooi uh, is dat, uh, niet het geval geweest. Nou, dan moet ik, ja, het hele land is in rep en roer. Hè. Ik heb vanmiddag ook die discussie gevolgd uh, met Arjan Robben. En men is echt... En men zit nog helemaal in de emotie. en ja, Wat dat betreft uh, geeft wel aan hoe het voetbal leeft. En ja, het is, uh... ja, maar het is ook wel logisch, omdat er gewoon zo weinig naar buiten komt. Ja, dat gaat nog wel komen Moet er dan openheid komen? Nee, dat, dat, gaat nog, dat gaat nog wel komen natuurlijk. Er gaat, uh, er gaat dadelijk alles naar buiten. Dat hou je nooit uh, tegen. Dat, uh, dat weet je in voetballen. Dat, uh, dat blijft een paar dagen binnen en dan ligt het op straat. Ja. Dus met, is het wielrennen is dat heel anders volgens mij. Daar heb je binnen een team heel veel ruzies. Of wel, Nou, ook wel. Maar, maar die komen dan niet als zodanig naar buiten? Nee, ja. ik vind ook niet dat dat moet eigenlijk. Wij, als we met tv op reis gaan en er gebeuren dingen op reis... dan is het wel echt een stille afspraak dat dat nooit uh, uitlekt. Dat het, oh, het nooit op de re redactie geef kenbaar geef een, geef wordt. Geef eens een voorbeeld van dit nou, ik zou een weer... heel gekant uh, <laughs> voorbeeld geven. Nee, nee, nee. Dat, uh, en ik vind het, ja, want je moet toch met die mensen zometeen weer door. En ja, als mensen allemaal gaan praten tegen, tegen derden... dan is dat niet goed voor een team. Oh, nou. Tijd voor tijd. Ja, zoals iedere avond zelfde beginzinnetje van deze rubriek. Radio 1 is deze zomer Nieuws, sport en samen quizzen. <laughs> heel, heel Nederland speelt mee met tijd voor tijd. Op radio1.nl verschijnt iedere dag een vraag... waarin het voorspellen van de juiste tijd centraal staat. Nou, voor vandaag was de vraag... in welke minuut van Engeland-Oekraïne... wordt voor het eerst buitenspel gegeven? Ja, het uh, is fijn normaal dat het minstens één keer in een wedstrijd is. We hebben allemaal wel eens een keer buitenspel gestaan. Maar het uitzonderlijke geval is nu dat de grensrechters... tijdens Engeland-Oekraïne geen enkele keer hebben gevlacht... voor. Buitenspel. En er was uh, één luisteraar die het juiste antwoord instuurde. <lacht> Zo waar, Die zei echt van dat gaat ge gewoon niet gebeuren. Gerry Band voorspelde dus dat er geen buitenspelsituatie zou ontstaan. En dat was correct. Hij wint dat prachtige tijd voor tijd. Horloge. Ja, geen van de presentatoren uh, voorspelde een buitenspelloos duel. Dus jij wint niet, Robert. Nee, nee, ik ook niet. Uh, vandaag niemand punten Felix voor... Felix ook niet trouwens. Uh, nee, en Felix gelukkig ook niet. Geen, geen punten dus voor het algemeen klassement. Ja, morgen is er een nieuwe kans om zo'n horloge uh, te winnen. Dan wordt het uh, Nederlands kampioenschap tijdrijden in Emmen verreden. De vraag gaat natuurlijk dan over deze wedstrijd... want geen voetbalvraag, wordt morgen niet gevoetbald. Hoeveel seconden is de achterstand van de nummers 2 en 3 bij elkaar opgeteld ten opzichte van de nummer 1 natuurlijk. Dus hoeveel uh, seconden is de achterstand van de nummers 2 en 3... bij elkaar opgeteld ten opzichte van de nummer 2? Als ik dat nou wil teruglezen... Dan moet je even naar radio1.nl en dan vervolgens meedoen met tijd voor tijd. Wie nog wil meedoen aan de verkiezingen in september... die is uh, vanaf vandaag te laat. Want het was de laatste mogelijkheid vandaag om een partijnaam aan te melden. Op het laatste moment kwamen er nog een stuk of 15 aanmeldingen binnen... bij de kiesraad. Exotische namen zaten erbij als de club van niet-kiezers... de partij Red Het Noorden en uh, twee die ons wel hebben getriggerd... de Partij voor de Mens en alle overige aardbewoners... en de partij Nederland Beter. Uh, die hebben we dan ook allebei even gebeld om te beginnen. Uh, Jack Hagen, senior lijsttrekker van de NLB, de partij Nederland Beter. U wil de mens weer als middelpunt. Goedenavond. Hoe wilt u dat bereiken? Goedenavond. Hoe gaan we dat bereiken? Nou, weet u wat het is in dit land? Er wordt veel te veel gekletst over regeltjes. Uh, partijen zijn onderling elkaar aan het bestrijden. Er wordt heel veel over Europa gepraat. Maar wat nu belangrijk is in dit land... is dat die mens, die burger... nou eens een keer niet die strop om zijn hoofd heen krijgt... maar een beetje ruimte. Ja. Uh, uh, uh, u bedoelt de dag... strop vooral als van de belastingen, de strop? Ja, ook. Maar ja, er is natuurlijk veel meer aan de hand... Ik bedoel, het openbaar vervoer wordt duurder, uh, de zorgkosten worden veel duurder, uh, de wegenbelasting die gaat weer omhoog, de accijnsen die zijn weer verhoogd. Oké, okay, dus, dus, dus gratis ziektekosten, openbaar vervoer gratis, geen wegenbelasting meer, dat allemaal in uw programma, hè? Ja, klopt. Wie gaat dat betalen? Dat, uh, dat, dat gaan wij uh, met z'n allen niet betalen. Oh. Wij, wij, wij, wij... Mijn stem heeft u. Ja, ja, dus dat het beduidig is. Nee, maar als we al die dure... We hebben... Ik weet niet of u onze site gezien heeft. Nee, nog we niet. Was, was die nog vrij gedaan? dan? Was die, nog... die was nog vrij, begrijp ik. Sorry? Die site was nog vrij, de nlb.nl was, NLB. NLB. NLB. NLB was nog vrij, gelukkig. Maar goed, nee, nee, verhaal nee, nee, nee, oh. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nlb.nl, dat is al bezet. Maar wij hadden al acht jaar NederlandBeter.nl ja. en NederlandBeter.com. Nou gaan we een heel ander onderwerp krijgen, maar dat maakt niet uit. Dat is wel leuk te vertellen. Uh, toen Wij hadden in januari dan de oprichtingsvergadering gehad. Uh, toen kwam ondertussen Beter Nederland uh, met de registratie. Ja. En wij waren IO dus in oprichting. Dus wij hebben gewoon uh, niet gekozen voor strijd en voor ellende. Maar als NLB ingeschreven... Ja. Uh, en onze domeinnaam is nederlandbeter.nl. Het, nou, het is helemaal duidelijk, uh, meneer Hagen. Dat is duidelijk, maar die, we gingen even zeggen over het openbaar vervoer. Nou, dat weet ik niet, want we hebben oh. ook nog hanger Roy Spring in het veld... ...van de Partij voor de Mens en Alle Overige Aardbewoners. Goedenavond. Goedenavond. Wat gebeurt er bij u bij het openbaar vervoer? Ja, ook, uh, ook gratis. gratis. Ja, alles ja, gratis. Ja, illusie, hè, van gratis. Ja, maar u, u stelt in uw partijprogramma dat alle vaste lasten door één centrale instantie worden betaald: de Belastingdienst. Waarom? Om uh, de rompslomp van uh, de stress van papierwerk weg te halen bij de burger. Oké, okay, dus het gaat, het gaat niet om de centen, maar om het papierwerk. Maar alles ja, moet gratis worden, ja. zegt u? Ja, de illusie van gratis, want er wordt wel betaald, alleen de burger betaalt het niet achteraf. Er wordt allemaal vooraf betaald. Oké, okay, en um, ja, snap ik dat? Ja, dus je loon gaat naar de belastingdienst. Belastingdienst betaalt alle vaste lasten. Ah. Dan gaan we kijken hoeveel is er nog over. En dan krijg je dan weer, dan weer minder, terug. Ja, dat zeggen wij. Als er minder dan 500 euro over is, dus dat op de 20 uur werkweek per maand, dan vullen we dat aan tot 500 euro. Ja, oh, dat, dat ja, gaat ik bedoeld U bent uh, er ook voor alle overige aardbewoners, hè? Wat, wat kunnen die verwachten van u? Nou, uh, meer ecoducts. Dat soort dingen. Uh, dat uh, hey, minder hekken, meer vrijheid voor de dieren. Als een dier gewond raakt, dat die gewoon geholpen wordt. In plaats van, oh, wie gaat dat betalen? Niemand, geef maar een spuitje. Hm, ja. met, met, met, met hoeveel zetels bent u straks in september tevreden? Uh, 150. Oh ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> Daar zou iedereen tevreden mee zijn. Jack Hagen senior van ja? de NLB, de partij Nederland Beter. Hoeveel zetels denkt u te halen? Nou, we hebben, uh, uh, uh, uh, nou wij hopen. Uh, wij hopen op vier. Vier. Ja. ja, dat is een mooi begin. Nou ja, goed, ja, we, we gaan het zien in september. Het belooft spannend te worden. Ja, is goed. Succes allemaal in de voorbereiding. Bedankt voor het bellen. Oké, okay. tot Dag. kijk. Dag. Doei. De radio in Sportzomer top 5. Het mooiste sportfragment van deze zomer dat verdient een plekje in onze top 5. En elke avond maken we een selectie van de mooiste momenten. De plaatsen zijn beperkt. We zijn streng dus voor elk moment dat er vanaf nu in komt, moet er ook eentje uit en de top 5 ziet er nu zo uit. Fragment 1. Kan van de Vaart schieten van 20 meter van de vaart op! Ja! Hij zit er! Rafael van der Vaart zet Oranje al na 10 minuten en een half seconde op 1-0. Fragment 2. Een doelpunt van Fabregas. In, uh, Italië heeft maar een minuutje of drie kunnen genieten van de voorsprong. Het is wel een typisch Spaans dopper hoor. Tiki tiki en. Het, of tikkie taki. Je zit in het Spaans en het gaat er dwars doorheen. Fragment 3. Vanaf de rechterkant draait wat naar binnen met de bal aan zijn voet. Zwainstaker, wat een ruimte krijgt. Zwainstaker daar. De bal in de Gapaas staken. Kom, Semco. 1-0 voor de Duitsers, wat makkelijk. Fragment 4. Het lukte niet, dit toernooi. Het lukte niet. En uh, ja, dan, dan sta je met lege handen. En, en, en nul punten. En fragment. Vijf. Die moeten zich even inbeelden, want dat was radiofonisch moeilijk weer te geven. Dat was uh, de bondscoach van Rusland, dik advocaat... die tranen in zijn ogen krijgt bij het horen van het Russische volkslied. Ja, Andere fragmenten die je hoorde waren uh, de 1-0 van Van der Vaart tegen Portugal... gelijkmaker van Fabregas tegen Spanje, Nou voor Spanje... 1-0 uh, voor Gomez tegen uh, Nederland... en Schneider die vertelde dat het allemaal niet lukte. Filemon, wat uh, moet erbij? Ja, eruit... De eerste bij. Het doelpunt van Balotelli tegen Ierland. Balotelli maakt de tweede Italiaanse goal van deze wedstrijd. Hij is er uiteraard niet blij mee, want dat past niet bij zijn imago. Maar de corner komt vanaf de rechterkant en het is een, een halve omhaal. En wat moet eruit? Uh, het huilen van de dik advocaat vond ik radiofonisch niet zo sterk. Ja. <laughs> Goede keuze. keuze, prima. Goed, uh, jij gaat je voorbereiden op de tour, denk ik, Fileman? Ja, ja, oké, okay. goed. Nou, hoe ga je dat doen eigenlijk? Nog meer lezen of uh, fietsen? Ja, maar doorturen, doorturen. Ja, de selecties ja, dus, die komen uh, uh, nu allemaal een beetje op gang. Ja, voor Kansleij ben ik op aan het wachten, dus uh, ja. ja. En wanneer ga je dan die kant op? Uh, de 29e, denk ik gewoon een dag voordat het begint naar, ja. naar Luik. Geweldig. Nou jongen, je droom Geweldig. komt in... Hè? Ja, ik ga ook Duwelijk. samen met een goede vriend, die doet dan de productie. Ja, ja, natuurlijk. Een vriend. Mm -hmm. dus... Ja, ja. Die, uh, die doet de productie. Het is dus mm -hmm. gewoon een betaalde vakantie eigenlijk. Ja. <laughs> Tegen mij ook als je speler gaat. Ik nog een koffer dragen nodig. Ja. Ja, maar ik ben al heel lang bezig met de wijntjes. Ik heb heel veel flessen wijn al ingeslagen. Want voor elke etappe hebben we een wijn. En die vriend doet dan de kaas. Oh, uitstekend We moeten alleen nog kijken hoe we die kaas mee gaan nemen in die auto. Want dat wordt natuurlijk heel warm. <laughs> de, rest hoef je niet te de rest hoef je niet te vertellen hoor. Ja. Ja, je kan in Frankrijk gewoon... Waarom neem je kaas mee? Oh, dat koop je in Frankrijk en wil je mee naar huis nemen? Nee, dan, ja, maar dan? we weten niet of we daar de tijd hebben om het daar nog te kopen. Dus, dus koop je hier, koop je Franse kaas om het mee ja, te nemen? Ja, ja dat heb ik ja. ook met die wijn gedaan. Maar je ja. wil toch de achtergrond van zo'n wijnen weten. En dan moet je toch uh, al, al studeren. Dus ik wil die wijn gewoon in huis hebben. Je moet hebben. gewoon al die streekmarkjes afstruinen op je gemak. joh. Ja. Ja. Maak je, uh, ja. het einde van de ja. dag zo radio. -dieretje. Zoveel, ja. werk, zoveel ja. werk kan het er niet worden. Ja. Goed, uh, Fons, uh, kijk eens terug deze avond. Wat er mee samen? Nou ja, logisch uh, de ploegen die doorgaan. Hè? Maar toch uh, qua uitslagen wel een beetje verrassend uh, hier en daar. Ja, maar goed, het, het vervolg, degenen die door zijn naar de kwartfinale. Ja, dat is logisch. Dat die gezien, hadden we denk ik allemaal, op... allemaal wel in de pool staan. En ja. nu uh, ja, opmaken voor de kwartfinale. Er zitten een paar mooie potten bij en uh, ja, daar verheug ik me wel weer op. Wat verwacht je van Morgen? Morgen. Um, wat hebben we morgen? <lacht> nou, gaan we Niks, hè? Ja, <lacht> ja, je gaat het nou lollig doen, <lacht> Robert? <lacht> nee, ik wilde gewoon even <lacht> dus morgen. Nee, <lacht> ja, Ik heb zelf al wat te doen, maar ik kom niet hier. Nee, dat is duidelijk. Wat ga je doen dan? Nou, nah, genoeg. <laughs> nee, is leuk. Misschien moet je met mijn dochter. Heb je al een club eigenlijk? Even met mijn dochter je... visiaalen morgen is altijd leuk. Ik heb vakantie dus. Heb je al een club? Ben je al aan het praten met een club? Nee, ja, dat heb ik allemaal al gedaan. Maar uh, ja, het zat er voor mij niet tussen, dus uh, waarschijnlijk uh, rest de wachtkamer, zoals dat heet. Oeh. Nou, succes. Dankjewel. En niet vergeet op radio1.nl iets in te sturen hè, voor, die, uh, voor die quiz tijd voor tijd. Want hoe wordt morgen wel gewoon ja, ja. gesport. Andere sport. Even geen voetbal, jongens. Ja, Een dag uit de sportzomer met verrassende uitslagen. Uh, hij is alweer voorbij. En zo klonk dat vandaag. Kan hij uithalen nu met de voorhand? Ja, kan niet, maar het is nog geen punt. Maar dan wel een winnende volley voor David Ferrer. Het vuistje even naar de kant naar zijn teambegeleiders. En zo wint hij dus zijn eerste wedstrijd bij de Unicef Open. Albert Timmer, ja, ja, die begint vanaf drie kilometer. En uh, ja, in het ideale scenario houdt hij dat bijna tot één kilometer voor de finish uh, vol. Daarna komt uh, Roy Curvers, uh, die uh, eigenlijk rijdt totdat ik uh, op kop moet. En ik rijd totdat Tom uh, Velers uh, op kop uh, komt. En dan, uh, ja, dan moet Marcel England bidding to break out of the nervous group stages and into the excitement of the knockout phase. The Ribery, who In closed The of Frank Ribery and is who is lying and pushing It's Wayne Rooney who failed to find the answer to the very best opening on behalf. England had stolen the in there. Uh, it would have been a bit of an ambush. And the break England nil, nil. Oh, and the an well is England 0 Ukraine 0. Alors que van va dans l'axe là pour frapper du droit. C'est contre. Oh, quel dommage. Luit de bereik van de keeper van PSV, Poenza Fluit voor de rust in Kiev. We doen het tot nu toe zonder doelpunten bij Zweden tegen Frankrijk. Oh, en dan valt die bal binnen. Een enorme fout. Welbeck staat daar bij Piatov. Piatov laat de bal lopen bij de tweede paal we is. England lead. Wayne Rooney wears the in Ukraine. Rooney, ja natuurlijk. Rooney maakt voor het eerst sinds 2004 weer een doelpunt op een groot toernooi. Ibrahimovic! Laat nu die Ibrahimovic en de is het. Het tweede goal dit toernooi en een hele mooie slaat dan Ibrahimovic aanval van Zweden over de rechterkant. En uiteindelijk heeft hij dan de vrijheid verworven waar hij zo op aan het loeren is. Het is een halve omhaal. Oog in oog zo wat met Joris die de bal langs heeft horen komen. Maar niet meer dan wat. Frank, jij zit ook mee te kijken? Die bal zat er gewoon in. Ja hoor, hij zag net geen buitenspel. En als je het doelpunt. Ja. Nee, het klopt. Well, that was over de lijn. Lucky, lucky England.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 Frankrijk gaat dus met een nederlaag naar de kwartfinale. De Zweden gaan naar huis, maar kunnen dat ja, toch echt met een opgeheven hoofd doen. Engeland wint deze wedstrijd en gaat samen met Frankrijk naar de kwartfinale. Ook het tweede gastland, Oekraïne, is uitgeschakeld. Job done. Engeland are staying here. Through to the quarterfinals. Unbeaten, unbreakable. Nou, ja, het is toch wel weer een, uh, een mooie innoverende dag als je dat nog even voorbij hoort komen. Ik zie nog steeds na te denken over die goal. Oekraïne, ja, dat is een schande. Ja, ja, dat het had, het had echt een totaal andere. Ja, dat moet je dan zeggen. Het had een hele andere. wedstrijd kunnen worden, ja, nee, is het zo. Ja, is zo. ja. Toch fijn als u dat het... het gebeurt, hebben mensen weer iets om over te praten? Nee, daar hebben we een keer <laughs> van, <der> Wein, <laughs> van, der van de wij van het oog. Hoe maar, bedoel je? Vind je het fijn dat mensen, ja, hebben mensen weer ergens, ja, ja ah, kunnen maar, ze weer zich ergens druk over maken? Ja, maar met Lijkt voetballen mij zegen hebben. dit soort uh, dubieuze beslissingen. Ja, het is nee. Heel het hele thuisland Oekraïne, uh, ja, wilde natuurlijk dat die bal geteld werd. Ja, dan, maar dan anders is het van die Engelsen weer sneeuw. Nee, want die bal die, die zit er gewoon in. Ja, nou ja, goed. ja maar dat heeft je van gelijk. Al, laat nou even ik nou eerste. niet beginnen met ook nog eens uh, voetbalcommentaar te geven. Want ik geloof niet dat dat goed gaat. Wat dus, zit er in het oog zometeen? Wat zit er in het oog? Nou, um, we hebben een onderwerp uit Den Haag. Uh, Hans Andriega, dat heeft te maken met de houding van Rutte in zaken de EU en het commentaar van het CDA daarop. Die begint dat een beetje de keel uit te hangen zo langzamerhand toe. Uh, dubbel Rutte zich gedraagt. Dan zeg ik het even heel onparlementair. Verder uh, Harm Botje over uh, Egypte. Waar twee uh, presidentskandidaten allebei de overwinning claimen. Wat natuurlijk uh, ja, toch wel heel slecht is voor de rust in dat land. Het Tagliereplein staat weer vol. En het ja. leger eigent zich een steeds groter. luistert is het nog niet, die, oh, Nee, die nee. komt donderdag pas. En wij uh, hebben Leon de Winter te gast. Want die heeft een nieuw boek geschreven, een roman... die ik vanmiddag pijlsnel gelezen heb. Want hij zou eerst morgen komen bij Clary Polak... maar het is op het allerlaatste moment veranderd. Maar goed, nee, ik ben er toch een aardig eind doorheen gekomen. Hoeveel pagina's is er? Hoe doe je dat dan? Dus ken je dan die pagina's Nee, ook? maar ik kan heel snel lezen en ik had toevallig vanmiddag tijd. Oh. En het is uh, een heel spannend boek... waarin ontzettend veel uh, en uh, uh, uh, zich veranderen... Uh, een aanslag op de Stopera bijvoorbeeld. En wat het, ja, toch wel een van de leuke aspecten van het boek is, is dat Theo van Gogh, de aardsvijand van Leon de Winter, uh, terugkomt in dat boek als beschermengel. Oh en dat er heel veel bekende personen een rol spelen. Dus de, de, je hebt uh, romanfiguren en je hebt ook bekenden. Dus Bram Moscoviets speelt erin Even mee. Mijn collega Eva Jinek, uh, huh? Jopko Hen, uh, Leon de Winterserf, Geert Wilders. Dus dat was mij gewoon sowieso wow. al heel leuk. Mooi. Morgen om tien uur, Willemijn van en Thijs van der Brink. Zometeen Mieke dus met het oog. Eén, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer, Negen weken lang. Elke dag van tien uur ochtends tot elf uur s avonds. Voor de voorzitter. De mix van nieuws en sport. The world is Watching what we Al het nieuws uit binnen- en buitenland. Spanje is nog steeds in problemen. Italië is nog steeds in problemen. Waarschijnlijk gaat dat nog wel even door, deze ellende. Het EK voetbal. We zaten toch boegen roepen op Schiphol? Ja, een paar mensen maakten vuur mee. Wimbledon. Het Tour de France. En als klap op de vuurpijl. the Netherlands. De Olympische Spelen. Tot 12 augustus. Die goud. De Radio 1 Sportzomer. Het nieuws van alle kanten. Zit je nu in de auto?